Dealers, supporters, de mannen van bestuur. Oh! Die cirkel kom kikken, dat is een rond de klikt. Oh! dammen nu werken door en zet muziek. Na het u met een protocol. Oh. Met al die nou van komt er nog groot? Al nu werken door en zet er muziek. Oh. Wie was de muziek op. Viva ze we worden kampioen Iedere